Zo, het eerste uur zit er alweer op van deze uh, uh, regio-nieuws van Hans Wassenaar, die er dus niet is. Uh, tweede uur komen we terug met uh, nog meer berichten en heel veel fijne Nederlandse muziek. Tot zometeen.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 De raad adviseert verder om flexibeler om te gaan met scholieren die het mbo2 niveau wel aankunnen, maar om allerlei redenen toch afhaken. Deze groep moet meer tijd krijgen om een mbo2 diploma te halen.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 De NOS heeft de uitzendrechten van de EK en WK kwalificatieduels van het Nederlands elftal voor de komende vier jaar verkregen. Dat betekent dat alle duels op weg naar de eindronde van het EK 2016 en de eindronde van het WK 2018 rechtstreeks bij de NOS te zien zijn. Zowel op televisie als internet. De NOS had de uitzendrechten voor de eindrondes van het EK 2016 en WK 2018 al in bezit. De afgelopen jaren had SBS de uitzendrechten voor de kwalificaties. Het weer, opklaringen, maar ook kans op nevel en mist vanavond en vannacht. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst grijs en nevelig. Later op de dag breekt vooral in het zuiden en oosten zon soms door. Zaterdag lichte regen. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Het is zelfs iets minder druk dan gebruikelijk. In de Randstad staan files van 4 kilometer en langer op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevelaken en Eembrugge, 6 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij Nieuwegein 4. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 5 kilometer. De A20 Rotterdam-Gouda bij plein 4 en bij Moordrecht nog eens 4. Op de A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. En vervolgens naar Breda bij Hagenstein 6 en bij Lex -Mons, nog eens 4. Op de A28 Amersfoort Utrecht staat bij Knoppen Rijnsveert 4 kilometer. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam file bij de Botlektunnel 7 kilometer. Tot zover de verkeerd...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 tweede en tevens het laatste uur van dit programma met regio-nieuws. Nieuws en berichten uit uh, Zandvoort en omringende gemeentes. En vooral heel veel muziek. En ik zei het al in het eerste uur, uh, nederpop en nederbeat uit het verleden. Maar ook de tune is uh, van Nederlandse makelij. Dit is het Rosenberg-trio en Georgia on my mind. De moeite waard om even te blijven luisteren. Moeite waard, het Rosenberg Trio in Georgia, On My Mind. Maar nu even, nu even de eerste echte plaat van uh, Nederpop Nederbeat in uh, dit tweede uur. En dat is uh, de groep van Dikhout.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 We begonnen dit uh, tweede uur met uh, Stil in mij van uh, Van Dikhout. En dat nummer is meermalen tot beste Nederlandstalige single aller tijden gekozen. En we kregen in 2000 zelfs de status van Nederlandstalige single van de eeuw. En terecht. En daarna draaiden we Radar Love van de Golden Earring. We hebben het uh, tweede uur iets minder berichten dan het eerste uur... dus gaan we gewoon wat meer muziek draaien. Bijvoorbeeld de Buffoons. discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love Maggie McNeil en When I'm Gone schreef zij samen met haar echtgenoot de familie Smit en Smit. Uh, we gaan nu speciaal voor uh, vriend Hans een nummer draaien met een uh, eigenlijk onuitsprekelijke titel. En daarom doe ik het ook, want daar houdt hij van. Habadaba Ribikidi. Abadaba, Ribikidi, dat waren de Urban Heroes. En zo meteen krijgen we nog een hele vreemde titel... maar dan door een andere groep. Eerst even het weer. Komende nacht en morgen overdag is er vrijwel geen bewolking... en de kans op mist is klein. De minimumtemperatuur komt rond min 2 graden te liggen... en overdag wordt het een graad of 5. De wind is zuidelijk, zwak tot matig, rond kracht 3. En dan vrijdag de 13e moeten we ons bang maken... Nou, veel bewolking en de minimumtemperatuur minimum ligt rond de 0 graden en de maximumtemperatuur tussen de 4 en de 6 graden. Het valt dus alles mee. Het weer van zaterdag, 14 december, zaterdag zwaar bewolkt, minimumtemperatuur rond de 0 graden en de maximum even, eveneens als vrijdag tussen de 4 en de 6 langs de stranden vrij veel bewolking. En het weer van zondag, de 15e, zwaar bewolkt, minimumtemperatuur rond de 2 graden en de maximumtemperatuur tussen de acht, tussen de 6 en de 8 en langs de stranden wederom vrij veel bewolking. En dan krijgen we weer zo'n hele rare titel. Yaki taki uwa. Yaki taki uwa. Yaki taki uwa. Yaki taki yaki taki. Well, I can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 For a reason which is not here taki taki van de gigantjes en zojuist luisterden we naar... Cubie and the Blizzards en Window of My Eyes. Overmorgen op 14 december, dat is dus zaterdag... verandert Zandvoort in een waar winterwonderland. De opening van de ijsbaan op het Raadhuisplein is het startschot... van een maand vol leuke en vooral gezellige activiteiten. Nieuw dit jaar is het Wenspaviljoen. Voor de gelegenheid wordt het muziekpaviljoen op de rotonde voor het Raadhuis... ...omgetoverd tot een wenspaviljoen. In het paviljoen staat een brievenbus met wenskaartjes... ...waarop iedereen zijn of haar wens voor het nieuwe jaar kan schrijven. Dit kan een wens zijn voor zichzelf, maar leuker is het om dit voor iemand anders te doen. Deze wensen kunnen vervolgens vastgemaakt worden aan de roosters in het paviljoen... ...en wie weet gaat er wel een wens in vervulling. Behalve de ijsbaan en het wenspaviljoen worden er nog veel meer gezellige evenementen georganiseerd... Wat te denken van het kerstconcert van die Haarlemse muziekkamer op 15 december, aanstaande zondag. Of de openlucht Kerstzang op kerstavond. Zometeen wat meer nieuws over de ijsbaan. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of on De serie van twee met sinds een dag of twee van Doe En daarna hoorden we De Maskers en La Comparsa. Nog even over de ijsbaan verder. Hij is geopend van 14 december, van zaterdag dus, tot en met 5 januari. Wie geen schaatsen heeft, kan deze ter plekke huren... zodat iedereen lekker kan zwieren en zwaaien. Diegenen die zich liever niet op glas, glad ijs begeven... kunnen de tafereelen vanaf de zijkant bekijken... onder het genot van een heerlijk glaasje gluwijn en een oliebol... Uiteraard wordt het nieuwe jaar ingeluid... en daar gaan we dan weer met die traditionele nieuwjaarsduik. Op het strand ter hoogte van beachclub nummer 5... wordt de oudste nieuwjaarsduik van Nederland georganiseerd. Wie ook fris het nieuwe jaar in wil gaan, duikt mee op 1 januari. En daarna zijn er legio-mogelijkheden om lekker op te warmen... bijvoorbeeld onder het genot van warme chocolademelk. Winterwonderland in Zandvoort staat garant voor een gezellige tijd.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 De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? Hij koestert de dagen van rood cellofan, van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen, Geen mens kent zijn naam. Nee.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 Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Het licht in mijn oog is een ster die verschiet. Zo kan ik niet zijn.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 Komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen Een vuurpijl spuit hemel in En morgen verdwijnen ze morgen over het Morgen verdwijnen land. over het nieuwe jaar is wijten. De bij is leeg en nog groen Nooit zien ze hen weer Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen met de kat en hij zwaait met zijn hand. Maar tot zien, maar tot zien. Jan Pierre-Joris en Corneel, die hebben waren, die hebben waren. Jan Pierre-Joris en Corneel, die hebben waren, zijn waren mee. Al die deftige pijpen moet een mannen met baden zijn. Jan Pierre-Joris en Corneel, die hebben waren. Ten eerste bouwden wij in de grootte met Ellie Niemann en meester Prikkebeen... en daarna de groep Vanges en Kaperen Varen. Laatste bericht van dit tweede uur. Meer dan de helft van de Nederlanders is ontevreden over de economie... maar desondanks is 85 gelukkig tot zeer gelukkig. Het leven krijgt als rapportcijfer een 7,8. We zijn daarmee tevredener dan tien jaar geleden. Het economisch perspectief is wel betrekkelijk somber voor Nederland, vinden de inwoners. Halverwege dit jaar was nog maar 47% van de bevolking tevreden met de economie. Dat was vijf jaar geleden wel anders. Toen liefst 81% van ons tevreden naar de economie keek. Hoewel een minderheid een verslechtering van de eigen financiële situatie verwacht, sluipt de somberheid de algemene toekomstverwachting binnen. De stemming in het land, niet in de put, wel bezorgd. Zo vat het Sociaal Culture en Cultureel Planbureau de heersende moraal samen. Het bureau keek ook over de grens. In vergelijking met andere Europese landen is de kwaliteit van het leven in Nederland hoog. Maar het is duidelijk dat de huidige kwaliteit voor de komende generaties niet vanzelfsprekend is. De economische motor achter het besef van welvaart en welzijn hapert. Tussen 2010 en 2012 trad een verslechtering van de kwaliteit op, voor de eerste keer in 30 jaar. Toch meent 82% van de mensen dat het eigen huishouden welvaart vertoont... en is ruim 70% tevreden met zijn inkomen. Het vertrouwen in de politiek is tot een dieptepunt gedaald.